Twee uur in remonteree met het NWS-journaal. Chinese deskundigen hebben de helikopter mogen bekijken... waarmee Amerikaanse commando's in mei de actie uitvoerden tegen Osama Bin Laden. De helikopter staat nog in Pakistan... en de Pakistanse autoriteit hebben de Chinese ingenieurs toestemming gegeven... om het toestel uitgebreid te fotograferen, zo meldt de Britse krant The Financial Times. De helikopter raakte tijdens de actie flink beschadigd... en de Amerikanen konden er niet meer mee wegvliegen. In het toestel zit ultramoderne apparatuur om onzichtbaar te blijven voor radar. De Amerikaanse commando's hadden het toestel moeten vernietigen... maar dat is niet gelukt. In Californië is een werk van Rembrandt gestolen. De tekening was onderdeel van een expositie... die in het Ritz-Carlton Hotel werd gehouden. De politie zegt dat de diefstal goed was voorbereid. De curator was in het hotel korte tijd afgeleid door een gast... en toen hij weer op de plek kwam waar de Rembrandt werd tentoonsteld, was het werk weg. De tekening heet Het Oordeel en de waarde wordt geschat op zo'n 175.000 euro. De politietrainingsmissie in Kunduz is een logistieke puinhoop... zeggen militairen die er vorige maand zijn begonnen. Uit e-mails van de militairen aan de NOS blijkt dat ze gefrustreerd zijn... omdat ze na zes weken nog niets kunnen doen. Nog niet alle materieel is aangekomen en er zijn nog te weinig tolken. Het ministerie van Defensie zegt dat de Nederlanders de afgelopen dag... voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd.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 En dan het weer. Vanuit het westen opklaringen. Overdag steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. We gon' give an exhibition We gon' find out what it is all about 15 augustus 1970 komt de eerste solo-LP van Eric Clapton uit... met daarop ook zijn eerste hit onder eigen naam. After Midnight, nummer van J.J. Kale, brengt het tot 19 in de Hilversum Top 30. Uh, Derek en de Domino's die treden vanavond op samen met Eric Clapton... ook op 15 augustus 1970 in Folkestone in Engeland. Cairo's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende... Welkom in de nacht van het goede leven zonder Adelien van Lier, zonder Martijn Grimius, Maar met uh, 23 insecten en een kwal, helemaal nieuw ontdekt in Nederland. En met stemmen die spreken over Wim Kan, want vandaag in 1976 bestond zijn ABC-cabaret 40 jaar. Met het hoorspel Het Collectief, een zesdelige reeks die we in drie weken in zijn geheel gaan uitzenden. Met correspondenten van elders op de planeet. We praten met hen over hoe er vakantie gevierd wordt in voor ons verre buitenlanden. Met cabaret, met muziek en live muziek. In het laatste uur ontvangen we Annie Mary, de band van Annemarie Bron. Veel te beleven dus in deze nacht van het goede leven. Tot aan zes uur toe. Welkom. The summer wind came in from across the sea. It there touch your hair and walk with me.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 And softer than a piper man One day it called to you I lost you to the summer wind The autumn wind and the winter wind They have come and gone But still Who sighs his lullabies Through nights that never end My fickle friend The summer wind play and summer wind Vannacht eh, aandacht voor de carrière van Wim Kan. Op deze dag in 1976, op 15 augustus, bestaat zijn ABC-cabaret 40 jaar. Hij richtte dat op samen met zijn vrouw, Corrie Vonk, en met Louis Gimberg. In het ABC-cabaret eh, zag je voor de pauze een ensemble van jonge talenten. En eh, tijdens dat deel, en vooral na de pauze, kwam de meester zelf. Een ideale combinatie voor afwisseling en om nieuwe talenten een podium te geven... om ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen. Vele namen kwamen daar uit. We gaan er ook nog diverse commentaren van horen vannacht. Kabaretvorse Wim Ibo praatte in 1976 met mensen... die een rol hebben in de unieke carrière van Wim Kan. Verspreid over dit uur en het volgende luisteren we naar... diverse performers en begeleiders die spreken over Wim Kan. Als eerste twee mannen die hem hebben begeleid op de piano. Ru van Veen en Cor Lemaire. Wim Ibo interviewt beiden in 1976. Morgen is het 15 augustus en dat betekent een heel bijzondere dag voor Wim Kan, de grijze grootmeester van het Nederlandse cabaret. Want precies 40 jaar geleden vond de première plaats van het allereerste programma van het ABC-cabaret in het Amsterdamse Leidsepleintheater, daar zit muziek in. Tja, 1936, 1976, 40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde. En daarom gaan we vanavond praten met een aantal mensen... die een rol of een rolletje hebben gespeeld in deze, mogen we toch wel zeggen... unieke carrière. Nou, en dan denken we natuurlijk direct aan twee belangrijke figuren... die Wim Kan het langst hebben begeleid. Corlemaire en Ru van Veen. Corlemaire, 13 jaar en Ru van Veen tot nu toe 24 jaar. Ru, Wim ja. Kan staat bekend bij menigeen als... Uh, Eeuwige weifelaar en twijfelaar. Hoe verklaar jij nou die constante onzekerheid in deze man? En uh, kun jij daar zelf, persoonlijk, kun je daar goed tegen, 24 jaar lang? Ja, ik kan er goed tegen, want ik. ik... Ik vind het namelijk een positief punt. Als hij dus opkomt s'avonds, dan zit er in zijn optreden iets van onzekerheid. Het is niet de man die het succes in zijn zak heeft, maar hij moet het maken. Hij heeft zelf een aardige vergelijking. Hij beschouwt het als een soort van grote pot waar iets in zit, waaronder gestookt wordt. En nu komen de grapjes en nu komt de inleiding en dan gaat bloep, bloep, bloep, dan gaat het borrelen. Ja, ja. dan komt het. Dus hij, iedere avond heeft hij het gevoel... en dat maakt het voor hem natuurlijk ook zo prettig... dat is ook een van de redenen waarom hij nu nog zo graag optreedt... omdat hij het voor hemzelf een gevecht ja. is om te bewijzen Als dat hij... hij weer, hè? Ja. ja, maar ik stel die maar vraag niet hij... in verband met uh, het optreden zelf... maar juist die voorbereidingen, die repetities... Nou, hebben jullie daar nooit last van gehad? Heb je nooit eens een keer geroepen van... nou zeg, nou moeten we toch eindelijk eens een keer ja. definitief bepalen wat we gaan doen? Ja, dat heb ik uh, gehad toen de, toen de programma's... Uh, uh, bestonden uit Wim Kan en een groep die ja. waarvoor hij teksten moest schrijven. En ja. hij dan in ja. wanhoop drie dagen van tevoren zei... ik zie allemaal grappen voorbij trekken als grijze baarden. Ja. Uh, en Wat hoe, hoe het ja. moet het worden? En ja. dat je dus met, van alle kanten moet opvijzelen... Ja. om hem vertrouwen te geven in die, ja, in die zaak. Ja, en, en dan en nog iets, geloof ik. Natuurlijk een geweldige behoefte, neiging tot perfectie. Het is nooit oh, goed, goed, goed genoeg. Nee. Ja, ja. Ik herinner me, we hebben een ja. programma gehad. ik ben de naam vergeten. Ik zie Wim knikken, die weet dat ja. zeker iets van ja. <laughs> Nee, maar ja, hoor. Het, Ik herinner me nog heel goed, een programma, ik weet bij god niet meer welk programma het was hoor. Maar het was een programma dat hij zei, de laatste voorstelling, de 250ste notabene. Dat was de beste, toen was het goed. Ja, ja. Dus 250 ja. keer lang eraan vijzelen en werken en doen. Ja. Dat vind Maar ja. ik heb nog geen antwoord op de, op de vraag, uh, Ru, de moeilijke vraag, dat geeft ik ja? toe. Hoe je dus die onzekerheid verklaart. Een man die aan de top staat. Hè? Ja, dat is een, zijn neiging tot perfectie. Ja. Iemand die... Een perfectionist is dus nooit tevreden. Nee. Dus hij heeft als, als... Je kunt dat zeggen als leiderad, als stelregel Als het doek zakt, reist de twijfel. Ja. Zegt hij. Ja. En dat kan gebeuren bij een geweldige voorstelling... met een staande zaal. Ja, ja, ja. En dan, dan moet er uh, maar iets gebeuren dat iemand zegt... Ik vond het wel leuk, maar... Uh, dat moet je eruit halen. Dan zakt alles. Dan inderdaad, dan als het uh, doek zakt, dan reist de twijfel. Ja. Nou ja, en dat wil even wel zijn. Ik wil wel gewoon de, de, de bekende menselijke ijdelheid even aanhalen. Wat we allemaal hebben. Ik wil succes hebben. Het verschrikkelijk goed doen. En het goed geschreven hebben. Ja. En is het wel zo? Kijk, dan begint die twijfel al. Is ja. het goed genoeg? Ik heb jou wel eens verteld. En dat is gelijk nooit vergeten. Dat is dus al zoveel jaren terug dat ik bij hem kwam. Op de boerenhoeve, weet je wel. Ja. En dan ging je voorlezen wat hij gemaakt had. Nou ja, dan kende ik toch al zoveel jaren. We waren hele erge goede vrienden. Ik kwam daar regelmatig Geen naar vissen en zo. Dat vond ja. ik fijn en zo. En dan zie je nog dat manuscript vasthouden in zijn handen. Dan zie je die handen zo heen en weer trillen van de zenuwen. ging hij mij voorlezen. Ja, ja. Het, heb jij die het, ervaring, het ervaring ook. Dat geldt voor u? mij ook. Hij heeft een nieuwe tekst. Ik kom bij hem. <laughs> en dan zal ik zeggen, ik kom om tien uur bij hem. Maar om half elf is die tekst nog niet voorgelezen. Nee. En het is alleen Zas, maar dat zem, zem. hij dat moment wil uitstellen. Zoper. Omdat uh, mijn reacties worden dan... Geweldig gemeten. Ja, ja. dus, de, de, de, niet de reactie die ik toon, maar die die erachter voelt. Ja, ja. Dat die dus... En dat geeft je een gevoel van grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, nou, ja, en vaak voor... ben je toch ook niet in staat om, om precies te zeggen... waarom je iets Waar wel niet of niet geslaagd bent. En vindt. boven niet zo snel. Nou. Die ja. is de beste keertje voorgelezen, hoor. Ja. Maar er is één ding wat altijd opgaat. Het Eén ding gaat altijd op. Dat is Iets is nooit te kort, maar altijd te lang. Ja. Ja, ja, ja, en dat kun je rustig altijd zeggen. Want als je zijn eerste tekst leest... Ach, ach, ach. dan weet ik al, dat moet eruit en dat moet eruit en dat moet eruit. Ach. En daar is hij het meestal mee, mee eens, ja. hè? Omdat hij ook niet heeft kunnen kiezen tussen bepaalde grappen. En dan zet ze er al bij maar in. Ja, ja. Maar de ene grap staat de andere dan dood, hè? Nog een vraag aan jullie beiden. Uh, uh, jullie hebben ontzaglijk veel melodieën geschreven voor zijn liedjes. Uh, wat is voor jullie gevoel het mooiste melodietje... het meest geslaagde melodietje dat je voor Wim Kan hebt geschreven, Ruud? Oh, nee. Ja, nou, ik zou zeggen, uh, ik weet niet of het meest geslaagd is, maar het, wat erg bij zijn uh, persoonlijkheid past en wat ik denk dat het hoort bij Wim Kran, is: uh, waar gaan weer het nieuwe jaar naartoe. Ja, en jij? Nou, dat is <laughs> wel duidelijk ik. Ik lig zo vaak te denken in mijn bed, weet je wat dat die. Ja. Wat merkwaardigerwijs later ook nog eens een keer door Wilke Alberti gezoond is, dus ik weet niet ja. je ja. het weet. Ja. Op een heel andere manier. Ja. En met alle respect, maar eh, het past zo vreselijk bij Wim. Ik vind dat er geen ander dat kan doen. Ja. Dat is helemaal van hem. Ja. Nee, en misschien, sorry. Ja, nie, ja, niemand kan. Vinden dat. jullie uh, nee. Wim kan een, uh, een muzikale man? Nee. Uh, uh. Niet, in de, niet in de zin van muzikaal zijn. Uh, uh. Hij pakt wel, vind ik, als je zoiets gemaakt hebt, hè, op die tekst, Pakt hij de, de draad die erin zit, de, de emotie die erachter zit, Pakt hij op. Maar ja, wel even. Wim is gewoon geen mooie zanger, maar mm. <laughs> pretendeert hij ook helemaal niet. Het is vooral een. Uh... Het, het woord prevaleert ontzaggelijk. Ja, dus als hij een, een liedje krijgt waarin, dus, laten we zeggen, viertellen rust zitten, omdat het metrisch nodig ja. is, ja, ja. dan zal je dus altijd eh, daar twee van proberen in te slikken in het begin. Omdat hij verder wil. Hij wil de mensen niet laten wachten op die viertellen muziek. Ja, ja. En ja, dat ja. duidt misschien op een zekere muzikaliteit. Ja, ik weet dat Hij is natuurlijk een, een, ja, voor alles een, een, een prater, een zeggen. Ja. Logisch hè dus nu, ik, Ja bijvoorbeeld nu in deze laatste voorstellingen Daar heeft hij een liedje dat zingt hij Kom maar een beetje dichterbij Dat is een opkomst Dan maak ik een bepaald ritme Waarin hij dus moet zingen Kom maar een beetje dichterbij Maar dan moet hij inzetten maar hij kan dat niet één avond inzetten. Hij kan die, die tel, hij kan die opmaat niet pakken. Dus het is nou een traditie geworden dat hij dus heel lang wacht tot de zaal ook denkt, wat is er eigenlijk aan de hand? Want die pianist speelt maar dat ritme en hij begint niet, maar hij kan het niet. Nee. En hij heeft het ook nog nodig om uh, uit een bepaald soort, uh, er komt een soort lach in de zaal en dat komt van hemzelf. Hij wordt giegelig. Ja, ja. Dus, uh... <laughs> dus zo geweldig ritmisch is hij dan toch niet, hoewel je het niet hoort, hoor. Nou, ik vind het fijn dat jullie uh, gekomen zijn. Het was een unieke situatie hier in de studio om jullie eens een keer <laughs> samen te zien. Heel veel dank.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 In Goede zanger is het eigenlijk, Wim Kan. Nauwelijks herkenbaar, dat wel, in deze opname uit 1974... ik lig zo vaak te denken. Nog meer over Wim Kan vooral. Straks mensen die met hem speelden... en mensen voor wie hij als een vaderfiguur was. Frans Halsema bijvoorbeeld, Paul van Vliet, Herman van Veen. Die komen straks nog allemaal voorbij. Nu zanger Ben Cooper onder zijn pseudoniem Radical Face... Dit is Welcome Home, In de Nacht van het Goede Leven. Cooper als a radical face. Hij is bezig aan een bijzondere trilogie albums die het wel en wee van een doorsnee familieleven beschrijft. Het eerste deel is al uit: dat gaat over je familiale roots. En daar staat deze single op. Welcome home. En we gaan een spel spelen in de nacht van het. Goede leven, de speech van de jarige. We gaan zo meteen luisteren naar de stem van iemand die in dit geval bijna jarig is. Hij slaapt al slecht, want morgen is het zover. Uh, luister naar zijn stem en vertel ons dan wie verjaart. We gaan even luisteren naar de stem van de jarige. Dat is de magie, hè? Die, die kun je niet. Uh, dat is iets wat, uh, ja, dat is natte vingerwerk. Het gebeurt, het ontstaat en that's it. De winnaar krijgt een nacht van het goede leven. Knijpkat, de eerste met het goede antwoord. Uh, de speech van de jarige. Wie is er binnenkort jarig? Herken stem en bel ons op 0800 1121. We gaan nog één keer luisteren naar de stem van de jarige. Dat is de magie, hè? Die, die kun je niet. Uh, dat is iets wat, uh, ja, weet je wel, dat natte vingerwerk, het gebeurt, het ontstaat. en that's it. 0800-1121, als je de stem van de bijna jarige hebt herkend. 0800-1121. Afgelopen donderdag is pianist en componist Henk Alkema... op 66-jarige leeftijd overleden. Samen met Rob van der Meeberg en Hessel van der Wal... vormde hij in de jaren 70 het geëngageerde cabaret Honolulu. Van de LP Wat geeft het dat het leven kort is... draaien we een nummer waarvoor Henk van Alkema de muziek en de tekst schreef Fijn. Jesus Christ for everybody, fijn ja, fijn ja, gewoon heel fijn. Ik hou van Bach en van Louis van Dijk, Gries zijn en Thijs van Leer en Rogier van Otterlo. Oh. Ik Geweldig, Ravi Shankar, wat speelt die man goed? En ken je Lisbeth List? En ken je Gerard Koks? En ken je Marshall Floor? En Rogier van Otterloo? Oh. For everybody. Fijn ja, fijn, ja, gewoon heel erg fijn. Ik hou van u en van de avenue. Pim Jacobs en Uina boor. Hij roeg hier van op te loon het Honolulu en fijn. De speech van de jarige. We lieten het net horen, de opgave van het spel. Het is iemand die bijna jarig is. Het is bijna zover. En we gaan nog even luisteren naar de stem. Dit is de aanstaande jarige. Dat is de magie, hè. Die, die kun je niet... Uh... Dat is iets wat, uh... ja, weet je wel, dat is natte vingerwerk. Het gebeurt, het ontstaat en that's it. Nacht van het Goede Leven. Goedenacht. Wie heb ik aan de lijn? Ja, met haar Sinoos het Enschede. Hallo, goedenacht Hallo, goeiemorgen. De speech van de jarige. U hebt een idee? Ja, Hans Klok. Hans Klok. Helaas. Ja, helaas? Helaas, nee. Dus niet degene die, die morgen jarig gaat zijn. Oh, ik had gedacht van wel. Maar ja, goed. goed. De volgende, beter. Oké, okay, dankjewel. Bedankt. Bedankt. Dag. De speech van de jarige. We gaan het nog eens proberen. Goedenacht. Nacht van het Goede Leven. Ja, goedendag. En Burgi. Ja, goedendag. Hallo. U hebt een uh, idee wie de jarige zou kunnen zijn? Ja, heb ik Berry Hey. Berry Hey, en dat is hem inderdaad. Hartstikke mooi, man. Ja, meteen herkend. Ja, ik hoor het aan de Haagse accenten. Ja, ja, ja, En dan is het, dan is het ook die, maar één Haagenees die het kan zijn of uh, twijfelde. Ik zag gelijk een Barry he. Een Barry he, ja. Inderdaad, ik, ja. ik ken hem ook, toevallig. Oh, dus ook nog. Ja. Ja. <laughs> nou, morgen is hij jarig. Dan wordt hij 53. Ga je er naartoe? Ben je uitgenodigd? Ja, ja. Wordt ook buurzaam. Oh, dat is waar. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk, ja, lekker warm nu, hè? Ja. Ja. Zeg hartelijk bedankt. Uh, okay. Blijf nog even hangen, dan noteren we je gegevens. en krijg je de Nacht van het Goede Leven knijpkat toegestuurd. Hartstikke leuk, man. Dankjewel. Okay. Okay. En een fijne nacht nog. Dag. Dag. We gaan ook naar hem luisteren, naar Barry Hay. Hij maakte een uh, album samen met het Metropoolorkest... met uh, een aantal popklassiekers. Waaronder het nummer van de Council Walls Come Tumbling Down... in de uitvoering van Barry Hay en het Metropoolorkest. MUZIEK <laughs> Change, yes, and walls can come tumbling down The systems fall the is Lights go out, walls come tumbling down yes they, do. yes, they do. yes they do, yes they do, yes they do, yes they do Yes they do The competition is a color TV We're still on pause as a video machine Keep Until the unity is threatened by Those who have and who have not Those who are with and those who are without And I just like a donkey's carol you don't know where you're you gonna get to And they tell you there's no Are you gonna try and make it work? Or spend your days down in the dirt? You see things change, walls can come tumbling down. Hey, samen met het Metropo-orkest Walls Come Tumbling Down. Terug naar Wim Kant, terug naar 40 jaar ABC-cabaret, vandaag in 1976. Een van de mannen uit dat ABC-cabaret waarmee Wim Kant door het land toert... is Frans Halsema. Ook hij wordt geïnterviewd door Wim Ibo. Frans Halsema, die uh, destijds door Wim Kant werd geplukt... mag ik wel zeggen... Uit het uh, Lurelei-cabaret waar uh, Frans aan verbonden was. Nou, helemaal. hoor. Ik, heb, uh, ik ben eruit gestapt bij Lurelei. En Kan was er eigenlijk een beetje tegen. Die vond het jammer dat ik bij hem kwam werken. Dat wil zeggen niet om mijn aanwezigheid in zijn programma. Maar uh, hij vond het jammer om de, de eenheid van Lurelei te doorbreken... door een van de krachten daar weg te halen. Dus dat was een beetje moeilijk. Ja, ja. Maar je hebt het dus toch gedaan... Uh, ik ben dus gedaan, dus, uh, ...omdat je het belangrijk, belangrijk vond. Ja. Nou, was heb ik een beetje een andere positie gehad... of ik had al een beetje een andere positie dan het ensemble... omdat ik teksten schreef. Dus een raakvlak extra had met hem, een, een, een contact meer... Ja. Hè, door teksten en liedjes schrijven. En ik bedacht wel eens grappen voor hem. Bij mij op de telefoon is dus het politie brandt weer en Wim kan. Hè. Dat, is, uh, dat is echt waar. Bij belangrijke beslissingen bel ik hem altijd op. Ja. Bij uh, nieuwe programma's of bepaalde adviezen waarvan ik denk... nou. Toch eens even kijken wat de grote meester ervan vindt. Dan bel ik hem. Of ik hem. ben hem nooit rechtstreeks. Ik ben namelijk een van die acht belangrijke Nederlanders... die zijn privé-telefoonnummer hebben. En dat nooit gebruik. Ik bel altijd meneer Van Liemt En die, je hoort het in welke sfeer het zich allemaal afspeelt. En die zegt dan, ik zal meneer kan even... Het is dus allemaal meneer, hè? Meneer ja. Van Liemt, meneer kan, mevrouw kan, kan. Terwijl er geen artiest in Nederland is die ik niet tutoieer. Ja. Zie je hier maar hoe de autoriteiten blijven handhaven, hè? Dat, is, dat is echt waar. Nou, dus meneer Kan, en die belt dan terug. En dan zeg ik ook, hallo, meneer Kan. Ja. En dan vraag ik hem om advies. Dat is erg goed. Maar hij uh, is voor mijn gevoel minstens zo twijfelachtig als jij. Heb je iets aan zijn adviezen? Zijn dat regelrechte adviezen? Of zegt hij, je zou het of zus of zo kunnen doen? Nee, hoor, hij... Um... Hij eh, begint te stellen en daarna neemt hij alles terug. Dat is Dat is dat En dan is... ben jij weer een baan. Ja, nou, ik weet dan wel wat hij het over heeft. Hè? Want ik twijfel net zo hard mee. Ja. En tot ik denk, ja, nou, hij heeft dan toch wel iets gesteld. Maar echt trekt het helemaal weer in. Dat vind ik goed. Dus de enige, om op de enige manier om achter de waarheid te komen. Mm -hmm. Om het helemaal op, op de helft te spelen. Dan zeg ik, ja... Ah, en zo doet hij dat, is dus prima. Ja. Dus uh, wanneer je dus nu terugdenkt, dan heb je goede herinneringen, ondanks alles dan. Ondanks de kostschool, om het zo maar te noemen. Ja. Uh, <hums> uit die begintijd. En nu is er een goed contact overgebleven. Zou je het zo kunnen stellen dat uh, Wim Kan jou heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloed? Nou, het is altijd zo vervelend om in zo'n programma als dit... als me mooie dingen over iemand te moeten zeggen... die kan worden doodziek vanzelf. Maar dat geeft niet. Dat is toch ook wel eens goed. Maar uh, ik geloof dat ik erg veel aan hem gehad heb. Dat De periode is geweest... ieder programma duurt altijd een maand of drie, vier te lang. Dat weet je, hè? Dan weer er af zijn. Dit heeft 2,5 jaar geduurd, toen ik bij hem werkte. En dat vond ik inderdaad te lang. Maar ik zou er achteraf... Uh, geen maand van hebben willen missen. En ik heb... Ik denk. Ja, het is altijd vervelend om te zeggen dat je veel geleerd hebt van iemand. Maar ik denk dat ik veel van kan heb geleerd. Waarom, waarom is dat vervelend? Nou, het is zo'n school en iedereen, iedereen roept het. Hè. Ik heb veel van die geleerd en veel van die geleerd. Dat is allemaal een beetje onzin natuurlijk. Als je dan kijkt, denk ik, ik heb, ik heb, nog, ik heb nog nooit wat geleerd. <lacht> maar het is. Uh, ik heb echt veel aan die man gehad, ontzettend veel. En nog, het is natuurlijk toch iets. Het zijn invloeden die, die nog steeds doorwerken, omdat ze deel uitmaken zijn gaan maken van mijn denken. Ja. Kun je met het drukke werk dat je hebt hem nu nog regelmatig gaan zien in het theater? Dat zit er maar Nou, waarschijnlijk niet Ik zie wel eens af en toe zijn programma en dan, dan ja, mag ik je heel trots vertellen. Dan doorbreekt hij namelijk al zijn wetjes die hij heeft... van om half acht op de stretcher liggen... en om twee voor acht zich aan gaan kleden, om, om kwart over acht te beginnen. Doorbreekt alles, zegt, ga maar mee. Gaat wel op de stretcher liggen. En dan zit hij een half uur te praten. Mm -hmm. En dat vind ik altijd heel goed. En dan is het heel vreemd, maar dat heb ik ja, dat heb je niet met zoveel mensen. Maar dan, eh, dan is het net wat we aan gisteren voor het laatst gezien hadden. En dat praat zo makkelijk weer bij. Dat is heel goed. Daar ben ik ook erg trots op dat ik dat doe. Me... Dat kan ik me voorstellen. Wat wil je nog kwijt op deze... Nou, wat dat betreft is het natuurlijk een van de dingen die, die ik van kan heb... is dat je met zo'n vak een heel leven toe moet. Nou, daar is hij dan wel een voorbeeld van. En ja, dat bewijst hij dan ook op zo'n dag als vandaag. En dat is... Het is niet goed. Want het is ons, natuurlijk. Je hebt er je revenu van, je ontleent dan je bestaan dan... en. Ja, dat publiekje dat dankbaar is, is verdomd leuk. Maar in alle eenvoud, en zo is hij wel... Uh, zal hij dat zelf ook niet zo goed vinden als dat een publiek het goed vindt. Kun je je voorstellen wat ik bedoel? Mm -hmm. He, die mensen die er zo tegenaan zitten. Maar het is aan de andere kant natuurlijk verschrikkelijk goed... omdat, je, uh, omdat het toch een vak is... wat op iedere straat hoek kan ontsporen. Ja. He, en waarin hij nou ja, op ongekende hoogte is gekomen. Dat vind ik uh, uit de grond van mijn hart. En ik hoop dat ik zoveel van hem geleerd heb, dat het mij ook nog lukt. Maar ja, ik sta aan het begin. Frans Halsema in het gesprek met Wim Ibo over Wim kan. Uh, in 1976, de band waar ik dit op vond, kent een, een valse start waar het dit interview aan gaat. Wim Ibo stelt Frans een uh, opmerkelijke vraag en na het antwoord wordt de opname onderbroken. Waarom is niet helemaal duidelijk? Maar misschien heeft Frans het wel bij het rechte eind. We gaan het zo laten horen. Na dit nooit uitgezonden stukje, Frans Halsema met zijn nummer Zondagen. Als Wim nou God was, wat was Cory Fonk dan voor jou? Jezus. <lacht> denk ik. Zijn mag ik even sorry? Ah, het Ah, toch grof. Ik denk dat het er nooit meer van zal komen. Ik zie je nooit, je woont ver weg. En dan, je bent vast heel gelukkig met je man. En toch blijf ik van één week samen dromen. Van één week jij en ik, een vrouw, een man. Dan, dan, dan. Zal ik. Zal ik je zondag, zal ik je gemberen, zal ik je zilveren en je decemberen, zal ik je propere tanden en tonen, zal ik je balsewe, salomonen, zal ik je harp en ons trams zal ik je engelen, goden en duivelen, zal ik je dolken van hier en naar daar. En daar? En zal ik je kloeke fluwelen en klaren dan. Ik denk dat jij het ook nog wel zult weten. Hoe wij het hadden, samen, jij en ik. Ik hoef je maar te zien, één ogenblik. En we zullen weer naar elkander heten. ...en leven in die oude toverband... ...dan, dan... Zal ik je hemelen, zal ik je havenen... ...zal ik je druiven van s' ochtends tot s' ...zal ik je klepelen, klokken en luien... ...zal ik je oosten en noorden en zuien... Zal ik je panteren? zal ik je benen zal ik je Jezus en zal ik je veen zal ik je wijgeren, betsen en zeeuwen? hoog mis en laag missen, loden en leven. Dan regenen zal ik je bliksemen hagelen, hoekstenen zal ik je dwarsbalken nagelen. Pooteren, zal ik je roze april Zal je amandelen Noten pas willen Zal je Beraadselen Kinderen hamelen Oden en de hymnen Zo en stamelen Zal ik een Zal ik je Wacht maar Krijgen Dan pas dan bos. zal ik je zwijgen. Toon Hermans achter nummer. Is dat toch zondagen van Frans Halsema? In het volgende uur meer over Wim Kam. Tijdens de zomermaanden maken we in de Nacht van het Goede Leven... een reis rond de wereld om te ontdekken hoe Nederlanders... die in de verre windstreken definitief zijn neergestreken... hun vakantie doorbrengen en vooral ook hoe de lokale bevolking dat doet. Vandaag zijn we afgereisd naar een eiland in de Caribische Zee. Ergens tussen Martinique en Sint Vincent vinden we op de kaart Sint Lucia. En op deze Caribische parel zit voor ons Jolien Harmsen. Goedenacht, Jolien. Hoi, goedenavond. Daar. Het is voor jou, voor jou goedenavond, hè? Ja, ja. ja. Hoe laat is het bij jou? Kwart voor negen. Kwart voor negen. Waar ben je op dit moment op Sint Lucia? Uh, ik woon in het zuiden van Sint Lucia, en de tweede op ene grootste stad van het eiland, maar een klein dorp hoor. Uh -huh. uh, dat heet Vierfort, oude dorp. Het is hier door Nederlanders geschicht ooit in 1654 op een klein fort. Uh, dat duurde geloof maar een jaar of wat. En daarna zijn het Franse en Engelse en veel koloni koloniale geschiedenis. Sinds 1979 zijn een onafhankelijk land. Uh, Brits, binnen de Britse Commonwealth, Britse gemeente ben mm -hmm. uh, En We spreken hier Frans, Gedeels en Engels. En uh, hoe is het in deze zomermaanden op, uh, op de stranden? Veel toeristen bij jou daar? Nee, eigenlijk christenseizoen dus is hier meer in de Europese winter, zeg maar. Mm -hmm. het loopt zo van december tot uh, april of zo. Dus nu uh, en dan wordt het een paar maanden vrij rustig en het is nu weer een beetje wat drukker. Uh, voornamelijk omdat dat zijn dan Sint-Lucianen die in het buitenland wonen en nu op vakantie komen naar sint Lucian met hun kinderen. Naar hun, hun eigen hun geboorteplaatsen zeg maar? Ja. ja. ja. En die, die komen daar naartoe? Dus het valt met buitenlandse toeristen wel mee dan? Ja, er zitten momenteel niet zo erg veel buitenlanden. wel hier en daar een paar hoor. Dat is altijd wel een kleine doorstroom. Maar het zijn voornamelijk uh, Sint-Lucianen uit het buitenland. Ze komen uit Canada, Amerika, Engeland. Waar, die wonen over de hele wereld. Ja, die ja, komen ja. dan uh, als het zo schooltijd is voor de kinderen in, uh, in het buitenland, weet je wel, dan komen ze met hun kinderen hier een week of uh, twee, drie, vier heen. Mm -hmm. Dat is heel gebruikelijk. Dus het begint ons dan weer. Wij, wij, wij, wij doen een strandcafé. Dus we zitten ook pal op het oh, ja. strand. Ja. Sandy Beach. En uh, nou, het, is nu, het is nu weer wat drukker. Het is een paar, paar weken wat rustig geweest. Het was vandaag gigantisch druk een café bij ons. Ja. Er zijn echt een hoop lokale mensen, ook met vakantie, schoolkinderen en zo. Um, ja, dat vind van dus uit het buitenland. Ja, en kun je eens als je bij jouw strandcafé uit het raam kijkt, uh, beschrijven wat je dan ziet, hoe het er daaruit ziet? Uh, we hebben gombomen buiten staan, met tafels en stoelen eronder. En dan daarna meteen de, daarachter komt het strand. Wij laten altijd wat, flink wat begroeiing op het strand zitten. Want als er een grote stormen komen, vooral deze tijd van het jaar, is het vier orkaanseizoen. Ja. Um, dan, als de golven dan heel groot worden of als het heel heftig wordt, dan helpt dat om het zand op zijn plaats te houden. En uh, nou, daar hebben we nog een, een buurman met een klein café, daar zitten ook. En daarna krijg je de strand. En dan een kilometer voor de kust van ons liggen twee eilandjes. Dus dat is een heel, een heel prettig zeezicht. Dat zijn geen dingen waar je hier in Nederland vaak over verwondert. Maar je kunt een heel saai zeezicht hebben, waarbij je dus alleen maar lucht en zee hebt. Uh -huh. Maar je kunt ook een heel interessant zeezicht hebben, waarbij er een sierland ligt aan één kant. En dan twee kleine eilandjes voor de kust. Ja, 6 hectare of zo zijn die. Maar die zijn... En alles is natuurlijk vulkanisch hier. Dus dan is het meteen een stuk hoger. Dus het ziet er allemaal wel, uh, ja, het wel interessant uit. We hebben er al geen seizoenen. Maar het verandert toch altijd zo in de loop van het jaar. Ja, ja. Uh, de, de, de, de eilandbewoners. Uh, als die op vakantie uh, gaan. Wat, wat doen ze dan over het algemeen? Ja, dat is een goede, een goede vraag. Um, um, ik heb het idee dat ze vaak uh, gaan werken eigenlijk. <laughs> Ik heb, we hebben veertien man voor ons werken en dan gaan we uh, vier weken per jaar dicht met ja. het hele bedrijf. Dan gaan we ja. renoveren, renoveren en zo. En als je dan vraagt wat hebben jullie gedaan, dan is het voornamelijk in de tuin werken. En dat is een, dus eigenlijk een boerderij werken zeg maar. Ja. Als mensen een, een stukje land hebben, dan gaan ze het groente verbouwen. Um, en zelfs wat je wel ziet met ambtenaren bijvoorbeeld, die krijgen soms idiot lang vakantie. Je hebt hier niet maar drie weken per, per jaar, maar dat stapelt zich dan op. En soms hebben mensen heel, het helemaal niet wel gebruikelijk om drie, vier, vijf, zes maanden vakantie in één keer te krijgen. En dan, dus dan, dan gaan ze. Dan, ja, wat doen ze dan? Dan gaan dan ze nu allemaal in de tuin gaan werken. Wat zei je? Ja, ze gaan ook in de tuin werken. Of ze gaan taxi rijden. Joh, echt of waar? Ze in een andere baan. Ik heb het wel eens gezien hoor. Een, een politieagent die is dan acht maanden met verlof of zo. En dan krijgt hij doorbetaald als politieagent. En dan werkt die, krijgt hij een baan bij de brouwerij of zo. En dan gaat hij daar dan een paar maanden werken. Oh, Maar wat en is het dan, dan voor iets raars? Voelen die mensen zich dan schuldig? Of, of zijn ze gewoon gewend oh, we te werken, of, nou ja, om, om vakantie te gaan of om niks te gaan doen? Nee joh, maar je moet niet vergeten, wij zijn een ontwikkelingsland. Ja, ja. Dus als je kan verdienen, dan moet je ja, verdienen. Dan moet je dat doen, dat ja. Die, ja, natuurlijk, ja. ja. Als dat kan, nou ja, kan wel, als ze we de hele dag thuis zitten, dan zitten ze ook maar naar de televisie te kijken. Ja. Maar jij, ja, het, het is duur om te reizen in het Caribisch gebied. Dus als je van het eiland af wil, kost het meteen een smakgeld. Dan hebben je bijna geen uh, ferries en... Um, Vliegverkeer is heel, heel duur in het binnen het gebied. Dus het is soms goedkoper om naar Amerika te vliegen dan om naar het volgende eiland te vliegen. Nee, ja. maar zo is het. En voor jou is het dus ook maar vier weken, wat jij zei? Of heb je nog meer vakantie? Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen vakantie <laughs> tijdens die vier weken. Want jij gaat dan, dan ook lekker, lekker in de tuin werken die vier weken? Ja, of nee, tijdens die vier weken moeten we renoveren in het café. Oh, ja, ja. Alle, alle tegels uh, liggen los en er moeten nieuwe ramen in en zo. Dus uh, ik heb vorig jaar geen vakanties gehad, jaar daarvoor wel, dit jaar krijg ik ook niks. Maar ja, weet je, dat is allemaal... Als je in zo'n georganiseerd land als Nederland, dat is alles zo'n negen tot vijf, weet je wel. Je moet gewoon mm -hmm. op je werk zijn, vanmiddag weer weer thuis, en dan in drie keer heb je vrij. En als je een afspraak maakt met je vrienden, dan maak je een afspraak voor over drie weken op dinsdagavond om kwart voor acht, weet je Ja, wel? ja. Ja, zo werkt dat hier natuurlijk niet. Het is hier allemaal, uh, ik zeg hier altijd, uh, flexibiliteit, of flexibiliteit maakt voor efficiëntie hier. Er wordt hier wel heel weinig afgesproken van tevoren, en dus met vakanties en vrije dagen en zo. Ook als ik eens een paar uur vrij heb, dan ga ik ook even ergens in het binnenland in, heb ik een stukje land, weet je wel, met een klein tuinhuisje erop. Gaan we daar gezellig met alle een paar uur, paar uur iets drinken en wat barbecue of zo. Maar en... dat kan zo spur of the moment. Het kan zo van het een op het andere moment zeggen, goh, laten we vandaag eens dat gaan doen. Mm -hmm. En als je nou straks gaat, gaat renoveren, dan heb je toch uh, mannen nodig met allerlei spullen en zo. En zijn die dan wel op tijd? Of kun je daar dan wel afspraken mee maken? Ja, we hebben een werkvloeg van jongens. We zijn ook momenteel een huis aan het bouwen, dus dan houden we daar even mee op. En dan nemen we gewoon diezelfde werkvloeg mee naar het café. En dan gaan we daar een week of twee uh, alle tegelsruit halen en ze en nieuwe ramen erin zetten. En, uh. dus en dat weet je, als ik dan die... ja? een paar dagen tussendoor dat ik denk van nou is het even rustig. Mm -hmm. Dan ga ik misschien zelf ook wel een paar dagen. Weet je wat fijn is van op zo'n eiland wonen? Als je niet midden in de buurt zelf woont, en dat in St. Lucia is alle toeristen zitten in het noorden van het eiland eigenlijk. Dat is het grote gebied. En ik woon in het zuiden, nou, dat is anderhalve rijden. Dus dan zeg je, goh, kom, ik gooi mijn koffer achter in de auto. Nou, je hebt geen paspoort nodig of niks. Ik rijd naar het noorden van het eiland. Je hebt alle hotels en restaurants die je maar kan wensen. Weet je, dan ga je gezellig twee dagen in een hotel zitten en dan krijg je nog een lokale prijs ook. Mm -hmm. En dan ben je twee dagen met vakantie op St. Lucia. En dan daarna rijd je weer een uur naar huis de hal Nou, dan ben je weer thuis. Dan yeah. vraag de of ze de rondleggen. Ja. Yeah. En dan heb je eigenlijk een soort van mini-vakantie in je eigen land gehad. Yeah. En daar moeten andere mensen zes uur voor vliegen. Goed, tot slot Jolien. Het zomerseizoen in de je had het al over orkanen en tropische stormen. Uh, ja. Hoe gaat het tot dusver en hoe zit het met, met de angst en de spanning daarvoor? Ja, nou ja de angst en de spanning ja, het is een beetje op de achtergrond. Die went eraan hoor, een soort van constante spanning. Maar deze tijd van het jaar tot nog toe gaat het mee. We hebben één grote storm gehad uh, en die viel eigenlijk ook wel mee. Dus het veel wezen. Er zijn wat uh, landverschuivingen geweest. Dat is altijd een beetje eng, want we hebben vorig jaar nog grote orkaan gehad. Dus het is alles een beetje losgeschud, zeg maar. Dus nou als het flink regent, dan begint het allemaal al meteen weer aardig te schuiven. Maar uh -huh. nou ja, vingers ze over elkaar uh, tot nog goed in rustige seizoen. Maar het begint nu zo'n beetje te komen, meestal zo augustus, september, oktober. Nou ja, het is, laatste, het is de laatste week mooi. En dan krijgen we waarschijnlijk volgende week wel weer een dag of wat regen. En dan maar hopen dat het niet. Ik weet je, de Caribisch gebied is, het, is wel iets echt goed georganiseerd. En dat geldt ook een beetje voor de stormen. Ja, ja, ja. ja, precies. Nou, dat is dan weer een voordeel. Ik wil je hartelijk danken dat we even met je mochten praten. Ja, graag gedaan, Jop. En veel succes daar. Ja, ja, Dag, Jolien. Doei. Succesvolle popmuziek uit de Caribbean, die is er ook. We gaan luisteren naar California King Bad.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 You were sleeping next to me Komstig uit bijna buureiland Barbados Rihanna met uh, California King Bad. Zij uh, scoort vele hits in Europa en staat met nieuwe singles. Bijna altijd uh, weken aan de top in de charts van Sint Lucia is dus ook met dit California King Bad. Laatste nummer wat we hoorden in het eerste uur van de nacht van het goede leven. Maar het gaat nog door tot zes uur. Annie Mary komt in het laatste uur live spelen. We gaan nog luisteren naar een hoorspel. En we gaan meer horen over Wim Kan met 40 jaar ABC cabaret in 1976. Simon LeBone van Duran Duran, hij moet rust houden op het moment... want hij was ineens zomaar een deel van zijn stembereik kwijt. Eh, concerten van de All You Need Is Now Tour werden uitgesteld... en worden waarschijnlijk aan het eind van het jaar weer opgepikt. Maar wij hebben hem zometeen eh, als eerste plaat in het volgend uur... uitstekend bij Stem. We draaien een nummer van het nieuwe album van Duran Duran... Leave a Light On, dat straks na het wereldnieuws. Van drie uur tot zometeen. De nacht van het goede leven gaat straks weer door.